Een vallonnetje, een vallonnetje dat danst in de wind. Mijn moeder geek angstig omhoog. Ze was bezig koffie, ze had het rogen. Doe niet bij ons in het die Mijn ze zijn zo easy. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt. En je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onkruim.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 Mijn hart is vol muziek, mijn hart zingt heel de dag, ja mijn hart zingt heel de dag. Ik veel dansen, springen en liedjes zingen, mijn hart zingt heel de dag. En gebeurt het soms dat het op mij in het leven wel eens daar.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 Ja, mijn hart is vol muziek, het zingt leuk.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 1976, op de Purper Hei was eh, 1977. Zing, kinderen, zing. Ook 1977. Nee, en tot 1981 heeft ze eigenlijk eh, allemaal eh, singeltjes gemaakt. En we gaan nu luisteren naar het mooie. nummer, vind ik zelf persoonlijk. Claire en Henk met de appeltjes van Oranje. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien als appelen, zoek ze zelf maar uit. And now, come on. appeltjes van Oranje weer, sinaasappelen, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, heb ze elke maat. is zin, zakloosje, kin, zo roep die man op straat. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, sinaasappelen, zwaar Zelf maar Grote, Grote, kleine, heb ze maat? Kijk er eens in, je kin, zo roept die man op straat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zien als appelen zwaar, ik kistje in. Geld van de vrouw, die staat er niet voor maar van je hele hollen houden, er moet maar in.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 FM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort, Wim Popping, het Holland Hollanddans. En nu dames en heren, alle aantreden voor de -ha Holland Hollanddans. Twee aan twee achter elkaar. De heer links, de dame rechts, handen in de zij. De heer begint met de linkervoet, de dame met de rechtervoet. Al klaar? Daar gaan we. Dijk het op Purmerend, ja wel zijn nieuwe schand. Merk je direct dat een ieder kent, de hi-ha Holland -dans. Vader en moeder en grootpapa krijgen een lauwerkran. Ook O roep van je hopsasa, de hi-ha Holland Dans. Olke, bolke, rubies, olke, bolke knol. Als je met ons meedoet, raad je hoofd beslist op hol. Ook tante Neeltje uit Appelschaar krijgt weer een nieuwe kans. lachen doet ze de passen na. die hi-ha, Holland dans. En nu opgelet, dames en heren, nu komt de polkapas. Eén en twee, draaien twee. De handen in de zijk. en nu weer de polkapas. Draaien, dames en heren, draaien de dame, de heer Hurk, nu de dame, en nu de heer, en nu de Hollandkust. Uitstekend, dames en heren, Uitstekend. De Higa Holland danst.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 een album heb met uh, 100 liedjes om daar een leuk liedje uit te zoeken maar uh, ik vond het wel heel toepasselijk voor dit programma Mijn leven is een lied Willy Alberti, nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort Dit is mijn leven Ooit een tweede keer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 Vliegen geen plezier, want als je me dan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan zo is het toch meneer. Als je me dan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me dan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan zo is het toch meneer. Als je me dan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Oh, er breekt ergens een brand uit, in de brandweerluist steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook, hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan, zo is het toch meneer. Als je kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je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 het gewoon. Ik en waarschijnlijk u ook een fantastische man vinden. In de jaren zeventig was hij een beetje uitgescheten. Maar uh, daarvoor deed hij het fantastisch. De jaren vijftig, zestig, hoogtij voor Wim Zorneveld. het typen van de mannen waren Willem Parel. Nikkelen Nederens, de straatzanger, Frater Venatius en de stalmeester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 Alleen. En erachteraan... krijgt u nog Eddy Christian... met Greetje uit de polder. En misschien als er nog tijd over is... Leen Jongenwaard. tezamen met die Blok... met mijn opa, natuurlijk. En zo kwam er dan ook alweer een eind aan het... Uh, programma voor vandaag. Aanstaande zaterdag als alles goed gaat... met het systeem. De herhaling... in de middag. En dan...